Dingen, Albertan. Zou de knetter. <hijen> wat een mooi weer, hè? Ja, wat een mooi weer buiten zich. Goh, en wat een uitzicht hè? Oh, zo zweet op voorhouden. Prachtig. En welkom bij het de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. ZFM FM. Voor Zandvoort en de regio. Met als eerste uh, na vier uur Ryan Paris en Dodge Vita. Wat gaan we in dit uur allemaal nog doen, uh, Albert Jan? Het ja, is het, het gedicht uh, van de week natuurlijk. hè? Ja, oké. Okay, maar we oh, be beginnen even om half even met het dier van de week. En dat is uh, Maxim. Dat is een hele mooie naam. Ja, en luisteraars, we krijgen om kwart voor vijf het gedicht van de week. En het, uh, met, zoals we in het eerste uur met het interview met de Lady Chef al hadden. Van, het is kreefseizoen is weer begonnen. Dus we hebben een gedicht uitgezocht uh, met de titel Ode aan de Kreeft. En in het prachtige gedicht zit zelfs een heel mooi uh, recept verwerkt. Dus luisteren. kwart voor vijf het gedicht van de week ode aan de kreeft. We gaan zo meteen schakelen uh, na, naar het volgende plaatje met Joop van Nes vanaf de tennisvereniging Zandvoort. We gaan rond de klok van 20 over vier weer schakelen met John Lemmens voor het einde van de wedstrijd voetbalwedstrijd Marken-Sp Zandvoort en we verlieten uh, John Lemmens bij een stand van 1-0 en die is momenteel nog onveranderd. Uh, ik heb u hebt van mij nog de goede, de uitslag van de kwalificatie ja, dat van Monaco. Uh, wie staat er op Paul? Heel Verrassend, maar die blijft niet op pol. Maar daarover straks meer. Uh, en natuurlijk veel muziek. Dus ik zou zeggen, laten we maar gauw beginnen met een goed stukje muziek. Daarvoor gaan we naar de Spaanse top 40. En wel op de vierde plaats staat daar José de Rico en Arri Mendes met mijn tip voor de zomer, Rayas del Sol. Het is het ja. Oké. te seguimos vacilando, Quiero rayos de sur, tumbados en la ja, arena, ja, y ver cómo se pone, tu piel dorada ja. y morena, ahora ahora ahora sí, Esa es la realidad su reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Deze, es, es, te naar mijn nummer. Hoi, wat wil ik je zeggen? Deze, luister naar mijn nummer. Wat wil ik je zeggen? Omdat ik je niet meer kan vinden. Omdat ik je niet meer kan vinden. Omdat ik je Simplemente, quiero decirte que quiero rayos de wil. Waar heb je dit nummer opgedoken, Albertjoe? Ja, nou, dat, dat is dat, uh, George, onze collega, die de top de Euro Breakdown doet, uh, met al die top 40's van Europa. Dus afgelopen week ben ik ook eens een keer in de top 40 van Spanje en Italië gedoken. En toen kwam ik dit nummer tegen, die staat 4 in de top 40 in Spanje. Goh, Federico. Nou, dat is toch een zomerrit dit buitenste. Zo, dat dacht ik ook. Dus uh, die gaan we vaker horen op CFM. De zomer is het ook uh, in Zalvoort lekker weer. En ook bij Tennis. Hoe is het daar, Joop? Ja, hij slijt ongeveer natuurlijk op, de, de zon schijnt, het is bloedversiekendheid hier op het terras en er zit naar heel mooi tennis te kijken, alleen, alleen, alleen, alleen, de dus scoffie gaat niet lekker, hij heeft de eerste set met de 6-3 gewonnen, voor de, de tweede set met 4-6 en staat nu al uh, 3-0 achter en op zijn eigen service en dat... Uh, ja, ik ben bang dat hij het niet redt. Maar het zijn tegenstander en dat is Jake Mack. Die staat ontzettend hard te slaan. Dat is echt niet te geloven. En ja, dan moet je toch van goede huizen komen om dat te kunnen weerstaan. Maar de dames, dubbel dames, dat is nu bezig. En dat zijn uh, voor Zandvoort, uh, Kerkhoven en Cindy Burger. Ja, die gaan geweldig. De eerste set 4-0 voor Zandvoort. De twee dames hebben altijd hun eigen service gehouden. En hebben twee keer de service van Heren van gebroken. Dus dat gaat helemaal crescendo. Straks krijgen we dan nog... Uh, het, uh, het herendubbel en dan uh, kan ik alvast vertellen dat dat uh, gespeeld wordt door Michel Koning en Marcus Hilpert Onze uh, Duitse vriend die al een paar keer uh, Nederlands uh, kampioen veteraan is geworden. Dat uh, lijkt me een ontzettend leuke wedstrijd te worden. Ik denk dat Sandvoort zomaar deze wedstrijd kan gaan winnen, maar dat merken we straks wel als we terug kunnen komen rond een uur of half vijf. Oké, okay, we komen straks inderdaad bij je terug. Dankjewel van Nijs voor dit moment. Zo dadelijk naar het volgende plaatje. Dan gaan we naar het voetbal naar Sean Lemmers. Ja, er zit de tweede helft erop. Weet of uh, SV Salvo nog heeft uh, weten ja. te scoren. Maar... Ze waren beter in het begin van de tweede helft. Maar ja. er staat nog steeds 1-0 van Marken. En uh, John heeft al niet gebeld. Nee, Er dat hij niet. Worden de telefoon. Wordt ze dadelijk van Sean Lemmens. Na het volgende plaatje van Cici Pennison. Hier is Finally. Het was uh, Cici Pedersen, een lekkere dansbare plaat. Begin jaren 90, Jorden, Finally. We gaan voor uh, Finally, inderdaad het slot van de tweede helft van de voetbalwedstrijd. Van vandaag weer naar uh, Sean Lemmers. Sean. Nou, ik, ik kon bijna de 1-1 op mijn schoen laten leggen, maar helaas. De keeper kon nog net uh, redden, maar het is, het is ongelooflijk spannend hier. Een SS-antwoord wat, wat geen schaduw is van, van de eerste half. Een ongelooflijk team wat, wat vecht, wat aanvalt, wat geen bal meer weggeeft, uh, kansen gekregen heeft, maar er niet in gegaan zijn. En het staat nog steeds 1-0, de wedstrijd is niet afgelopen en zolang het niet afgelopen is, kun je niet zeggen dat uh, de wedstrijd gebeurd is. Want 1-1 betekent veel langer. En, maar dus, Zandvoort is, is totaal niet uh, wat ze de eerste helft lieten zien, hè? Nee, nee, 100 Wat 300 beter. Mark, Mark hebben wij echt de tweede 45 minuten teruggedrukt op hun eigen helft met kansen voor Zandvoort dat hij u tegen zegt en weer komt er weer een aanval. Het, het is uh, met alles uh, waar, wat ze nou kunnen doen, proberen hun goal vrij te houden. Maar ja, hij mocht er niet in, net van een meter afstand. Oh. Een kopbal, en die wilde er niet in. Ja, dan... Het is zitteren voor Marke de laatste minuten. Ja. ja. Maar gezien het spelbeeld zou 1-1 wel terecht zijn. Het zou heel terecht zijn. Ja. En, uh... Ook al Sanford nu direct uh, de wedstrijd afgelopen wordt met 1-0, dan nemen ze waardig afscheid van de na-competitie. Uh, ze kunnen met opgeven hoofd uh, weer teruggaan, want dit, dit is een vechtersmentaliteit wat je graag ziet. Het is toch gelaten heel reëel zijn. Mark is in eerste klasse en geen enkele speler uitgezonderd. Dus, ze hebben er allemaal voor gevochten. En, uh, maar ja, het, het is nog niet afgelopen. Alles kan nog. Oké, okay, nou, wij, wij laten het hier even bij. Ik hoop dat je nog even ons terugbelt, want dat zou goed ja. nieuws betekenen. En anders, ja. uh, bedankt voor het vervangen van Joop. Ja, graag gedaan. En uh, wij houden contact en uh, wie weet de, uh, hebben we elkaar nog even aan de telefoon. En anders uh, hebben we helaas met 1-0 verloren. Ja, oh, oké. Okay. Goed, bedankt John. Hartstikke ja. ja. goed. Ja. Dankjewel hoi, John hoi. vanuit hoi. Marken. Gata me liga, mas tarde balada Quero curtir com você na madrugada dança, volar Até o som na me liga, mas tarde balada Quero curtir com você na madrugada dança, volar De hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você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 I'm the Wat een lekker weer is het vandaag. Hè. Hier is al Heerlijk en we genieten er met z'n allen van. Worden het van lex van Loren van ww.metiapagina.nl Elke zaterdagmiddag om half drie brengt hij bij ons het weerbericht bij CFM. Het wordt een koude dagen ook. Schitterend. Pinkster. Uh, pinkster weer. Heerlijk, hè? Ja. Op een mooie pinksterdag. En een lekker dagje vrijmorgen op. Dat bedoel ik, je hoort, uh, de Miami samen zien en Gonga. CFM Race Radio, pit report. En ik ben zo benieuwd Albert-Jan, wie er... Uh Morgen mag starten vanaf palpossessie, hebben we het over de Formule 1 van Monaco. Ja, maar allereerst hebben we nieuws van uh, Guido van der Garde. Ja, ga het even ophouden. <laughs> <laughs> God, God, timing hè. <laughs> GP2-coureur Guido van der Garde heeft opnieuw goede zaken gedaan voor het kampioenschap in zijn klasse. De coureur van Caterham Racing eindigde afgelopen vrijdag in de hoofdrace op het Stratencircuit van Monaco als derde. En verdiende daarmee 15 kostbare punten. In de stand is Van der Garde dankzij deze zijn verdienstelijke podiumplaats inmiddels opgerukt naar de derde plaats. De GP2-race in het zonovergoten Monaco werd vrijdag overigens gewonnen door Johnny Chicotto uit Venezuela voor de zweet Marcus Eriksen. In het kampioenschap leidt nog steeds de Italiaan Davide Valceki na 7 races met 141 punten voor de Braziliaan Luis Razzia met 104 punten. En op de derde plaats Van de Garde met 75. Vandaag staat er nog een sprintrace op het programma, alleen daar heb ik de uitslag nog niet van. Maar waar ik de uitslag van wel van heb, is de kwalificatie voor de grote jongens. Ah, daar ja, daar komt hij dan heel verrassend trouwens, maar dat is tot nu toe altijd zo. Die startopstellingen zijn altijd wederom verrassend. Elke keer is het weer anders. Het is niet altijd vertel, vertel, vertel, vertel. Maar uh, nu is uh, bij de kwalificatie op, op de eerste plek geëindigd. Michael Schumacher, ja, ja, hey. Schumacher, uh, uh, dat ben je niet. Ja, kwalificeerde zich op Pol. alleen. Hallo, daar zit nog een staartje achter, want hij wordt waarschijnlijk vijf of tien plaatsen teruggezet, wegens zijn ackefietje van de vorige race. Maar uh, dat uh, was onder investigation, uh, want hij maakte een beweging waardoor hij de achterkant van zijn voorlicht Geraakte. Wellicht dan dat 5 à 10 punten uh, plaatsen gaat kosten. Maar vooralsnog, Schumacher noteerde de snelste tijd van morgen, vanmiddag. Gevolgd door Weber en Nico Rosberg. En op 4 Hamilton. Dus de front row is voor Schumacher en Weber. Gevolgd door Rosberg en Hamilton. En de vraagt hij waar zijn de Ferrari's gebleven. Nou die staan op 6 uh, respectievelijk op de 7e plaats. Op 6 staat Alonso. Op 7 vinden we massa terug. En op 10... Vettel, dus die heeft geen fijne dag gehad so, oh. Dat neemt niet weg dat er morgen om twee uur uh, De uitzending begint eigenlijk al om tien voor één Met de verslag van de GP2 uh, Op RTL 7 Dus tien voor één de race van de GP2 Gevolgd door voorbeschouwing van de Formule 1 van Monaco En natuurlijk met om twee uur de race Mooi weer morgen, maar we gaan wel Formule 1 kijken toch? Ten zeker weet hè? Dat dacht ik ook Hier is Mike Oldfield en de Moonlight Shadow Kom je daarbij? Ja, geen idee. Ik heb je okay. gewoon even zin in? Oké. Okay. Wat je niet verwacht hè, van mij deze keuze. Nee, nee. Nee, nee. wel lekker. Verrassend. Michael Field en de Moonlight Shadow Je bent over tijd over, John. Ja, dit is al dus je, je bent over tijd <laughs> oh yeah. Go see the doctor okay. um, Ja, dier van de week Daar hebben we het dan over, over Wie is het dier van de week? En dan hebben we het over Maxime En Maxime is een leuke, lieve poes Die van aandacht en een knuffel houdt Ze houdt er echt niet van om opgetild te worden Daar wordt ze een beetje grommerig van Met soortgenootjes kan ze het prima vinden Zolang deze maar niet te opdringerig zijn Als ze te, te dichtbij komen, jaagt ze ze weg ze heeft graag ruimte om haar heen. Maxime vindt het heerlijk om naar buiten te gaan en de boel te verkennen. Ook lekker in het zonnetje doet ze graag. Kleine kinderen vindt ze te druk en die heeft ze dan ook liever niet om haar heen. Maxime is nogal een fijnproever en je kunt haar dus niet zomaar alles te eten geven. Kreeft? Kreeft. Ja, Dat je zeker wel. Met een limousine ophalen en dan eh, lekker naar de kreeft. Luister maar, als het niet naar haar zin is, zal ze het niet eten. Al heeft ze nog zo'n grote trek. Maar een lekker visje of kreefje de, de, de z'n ah. tijd... Daarmee win je haar hart. Wie haalt Maxime uit het dierenthuis? En wel het dierenthuis Kennemerland Keesomstraat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken onder 571 3888. 571 3888. En anders kijk even op internet www.dierenhuiskennemerland.nl. En over kreeften gesproken, zo meteen het gedicht oh. van de week. Gaat ook al over de kreeften. En daar zit een recept in: kreeft uh. à la grand -mère. Oeh, dat klinkt heel, ja, heen, heel ja. lekker. Oeh heerlijk zo dadelijk gaan we eerst nog even naar tennis naar jouw Nes toe dus we hebben een uh, druk programma zo een Ach, tijd van, het, lijkt uh, het lijkt wel langs de lijn. het lijkt wel langs de lijn. ja maar wel gezellig toch zeker gezellig Als naar buiten kijken op het gas maar ook bij deze muziek uit 1984. Jorden Windjammer en tossing en turning. We gaan naar het tennis van vandaag met Joop Van Joop. Zijn daar nog spannende ontwikkelingen te melden? Loop, loop het is ik Je wil het echt niet geloven. Uh, de derde zit name van de Tweede Herenpartij. Dat is een sportgiekscoor tegen Jake Mack van, uh, Mack moet ik maar zeggen, van, uh, van de Heer Gewaard. Uh, ik gaf helemaal niets meer voor, voor een kriekscoor. Die uh, verloor zijn eerste uh, opslagsservice en de tweede ook, maar hij brak ook twee keer terug. En dat betekent dat nu hij staat nu te scheren op vijf uh, jaar. maar als hij gelijk kan komen, ja, dan weet ik er nog niet. niet, niet. Het is van dat alle twee hebben één gewonnen bij de heren, en nu uh, staat uh, uh, Griekspoor te, te serveren voor 5-5. Zover is het nog niet. Uh, en bij de dames, uh, ja, Zandvoort uh, is... Uh heel goed begonnen. Z-0 die is gezet en heeft nu twee keer de service verloren in die tweede set. Daar staat 4-2 achter. En nu staan dan de, de dames van Heer staan te serveren op 4-2. En misschien, ja wie zal het zeggen, wordt het ook nog wel eens een derde set? Ik, ik heb geen idee. De dames van Zandvoort, met name de, de service gaat niet echt wel erg goed. Uh, Cindy Burg heeft nu twee keer haar service verloren. En uh, uh, Leslie uh, Kerkhoven heeft die gewonnen, maar toch dan die zie het weer dat is concepten jammer. Dat was helemaal niet nodig. En met name omdat die eerste Z6 nog gewoon heel simpel en en nu weer, eh, Kerkhoven staat aan het net en die volleert in het net en ze staat er misschien een meter ervan af en het gaat niet, dat gaat gewoon niet goed eh, ik denk dat daar een, een, een, een taak is voor uh, coach Hans Schmidt. die op de bank zit want bij de eerste kiesentennis in Nederland mogen de coaches op de bank zitten eh, om die dames eh, tot de orde te roepen en te proberen om het eh, weer in het gereel te krijgen eh, zover is dit de stand er nu Sjanspoort eh, staat eh, in ieder geval met 3-0 voor, wordt een van de laatste drie partijen gewonnen dan heeft Van in ieder geval deze wedstrijd gewonnen van de heer Ugwar en dit is hier een hele mooie bal van uh, um, hij speelt op baan 2 en dat is voor mij te ver weg om te hoe hoeveel het u staat misschien weten mijn buurmannen dat toevallig hè? de stand bij de baan 2 dit... voordeel. Voordeel. Ja. voordeel voor Zandvoort oké, okay, dat is zelf dus een gespannen. en nu zijn die burger een hele mooie bal hier op baan 1 e. nou zover is het op dit moment Een 0 voor Zandvoort en we hebben nog uh, wat te gaan dankjewel Joop Fris voor je bijdrage van vandaag en uiteraard uh, binnenkort ver meer tennis bij CFM Salford. meteen het gedicht van de week. De kreeft, daar gaat het over. Blijf daarvoor luisteren naar CFM Salford. We zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. En nu weer zo'n mooie plaat. Hier is James Ingram en Michael McDonald. En jammer, bieder! ik signaal met Jan of niet? Uh, niet meer, niet meer hè? Nee, zo dadelijk moet je weer je schuwle stem opzetten natuurlijk met het gedicht van de week. Ja. En het gedicht van deze week dat gaat over de kreeft. En wel de ode aan de kreeft. Oh. Er zijn tijden dat je ze overal vindt. Kreeften in een mand. Kruipend naar de kant die ze niet kunnen beklimmen. Omdat men hun scharen hebben zitten trimmen. Het is weer het seizoen, dus op naar de visboer. Ze zijn zo lekker met een beetje citroen. En er is natuurlijk voldoende aanvoer. Na veel wikken en wegen hebben wij onze keuze gemaakt. En namen wij onze vrienden mee, die we van de visboer hadden gekregen meteen naar de keuken waarbij onze vrienden op het aanrecht berichten en dat ze met hun leven moesten beslechten onze vingers begonnen te jeuken maar eerst de mise en place we vorderen een al ras. het is toch een feest in onze keuken 100 gram boter één klein glaasje jenever 2 deciliter verse room Twee gehakte charlotjes, 100 gram mirepoix bordelaise, 12 centiliter geuzebier, 100 gram amerikanensaus, kervelpluksels en twee kreeften tot slot. Maken deze kreeft à la gramma, grammaire tot een grouden pot. Kook de kreeften in acht minuten in een traditionele bouillon. Haal ze uit de pan, snijd ze door de helft en breek de scharen. Smelt drie gram boter in een pan en bak de, kreefden, de kreeften op een hevig vuur aan. Vlambeer de jenever, voeg de helft van de groene mirepoix en het bier toe en laat het even uitzweten. Voeg er dan de saus en de room aan toe en laat alles tien minuten koken. Haal de kreeft uit de saus, haal het vlees uit het panzer en snijd de staarten in plakjes. Voeg het romige gedeelte dat u uit de kop haalt en het koraal bij de saus. Zeef de saus en breng haar op smaak en werk het op met een beetje boter. Als dit allemaal is gelukt, maakt het uw ego alleen maar groter. Deze goddelijke kreeften zijn nu dood. Maar dit culinaire hoogstandje is groot. Uw vrienden zullen dit recept loven. En geloof mij, vele kreeften zullen nog volgen. Maar pas op, uw vrienden zullen dit recept willen roven. Maar ook u heerlijke kreeftrecepten beloven. Deze kreeften zijn niet meer. Maar u hebt genoten van dit recept in een geweldige ambiance en sfeer. Beste kreeft, tot de volgende keer. Wanneer ik je zeker met knoflook besmeer. Beste kreeft, het gaat je goed. Maar het lekkerste gedeelte zit toch in je snoet. Oeh, Het gedicht van de week: de ode aan de kreeft. Meteen een mooi recept, Albert-Jan. Ja, het is een kreeft à la grand Oké, okay, nou dat klinkt heel lekker. Heb je ook een uh, gedicht van de week op voor ons? Stuur hem dan naar redactie.zifmzandvoort.nl. En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de Zandvoortse Radio. je niet en ik oh. Wat ben je dat? Ja, je moet in. Kom op. Johan. Hop, hop, hop, hop, hop. jongen, doe maar. En is dit alles wat er is? Je zei dat dit nu wat? maar vijf minuten zou duren. Man. Ja, dat duurt ook vijf minuten. <laughs> Oké. Okay. Wat was je nou aan doen, joh? Uh, ik was even uh, de rest van uh, mijn heerlijke uh, citroenmayonnaise uh, aan het wegbrengen. Oh, Oh, doe je goed. Dus. Goed. Het zit er weer op. Jongen, wat een vol programma. Het lijkt wel langs de lijn, man. Ja, joh. Tennis, voetbal, uh, circuit, uh, uh, uh, Mona code tussendoor. Nou, het lijkt wel echt wel langs de lijn. We hebben het gewicht ge geflikt. Nee. Dus ik heb een heleboel nieuws over. <laughs> Helemaal nieuws. zomaar gedaan. Nee, nee we morgen een vrije dag en daar gaan we van wel. genieten. Smeer je goed in morgen, Rob. dan doe we ja. ook. Want uh, de, de UV-stralen zijn uh, flink. Hoog. Hè? Zeven. Heel hoog, dus. Oké. Okay, nou maar goed, ik, gaan we? ik smeer hem. En zometeen werkoverleggen. Werk werkoverleggen. Er ging weer zoveel fout deze uitzending. En we zijn de aankomende maandag weer tussen 2 en 5. En vanaf 9 uur live uh, vanuit de studio, live vers, uh, verslagen vanaf het circuit. En uh, de presentator van 9 tot 12 is uh, maandag Jaap Koper. Jaap Koper, 12.02. Hebben uh, we even, even pauze, dus een even break. Rust. En dan van 2 tot 5 uh, zijn wij er weer. Dat bedoel ik. Tot aankomende maandag. En bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zaterdagavond. Dank.